Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1-journaal gaan we opnieuw naar Kiev. voeren we hoe er in Brussel naar de ontwikkelingen... daar wordt gekeken van Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy En commotie over de Britse welvaartsstaat. Nu is het NOS-journaal met Ewout de Jong. De Oekraïense premier Azarov beschuldigt de oppositie van een poging tot staatsgreep. Volgens hem is het door de onrust van de afgelopen dagen totaal onrealistisch om vervroegde verkiezingen te houden. Bij de demonstraties kwamen zeker drie betogers om het leven. De Oekraïense president Janukovic heeft voor volgende week een speciale zitting van het parlement aangekondigd. Het is niet duidelijk of de oproep betekent dat Janukovic vervroegde verkiezingen wil uitschrijven. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er is geen enkel teken dat erop wijst dat de zittende macht... de president van zins is om de oppositie op dat punt uh, haar zin te geven. Het enige wat hij doet is verwijzen naar het parlement. Het parlement zou in theorie een motie van wantrouwen... tegen de regering kunnen aannemen. Maar dat parlement wordt gecontroleerd door de partij van Janukovic, die heeft de meerderheid. Uh, en dat ja, zal dus waarschijnlijk ook uh, nergens toe leiden. De volgende presidentsverkiezingen in Oekraïne... staan gepland voor het voorjaar van 2015. Werknemers van de Axonobel-fabriek in Deventer gaan komend weekend weer staken. Het personeel is boos omdat het verf- en chemieconcern de vestiging in Deventer wil sluiten. Axonobel wil de productie overhevelen naar China omdat het daar goedkoper is. Vakbond FNV-bondgenoten zegt dat de fabriek in Deventer nog voldoende winst maakt... en zelfs nog winstgevender kan worden. Bij de fabriek in Deventer werken 215 mensen... voor 165 van hen zou gedwongen ontslag dreigen. Volgens FNV-bondgenoten begint de staking vrijdagavond om 11 uur... en duurt hij tot maandagochtend 7 uur. Afgelopen weken legden de AXO-werknemers in Deventer al vaker het werk neer. Oud-burgemeester Offermans van Meersen is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. De rechter acht hem schuldig aan passieve ambtelijke omkoping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 In Den Haag zijn twee mannen aangehouden die probeerden een gestolen viool te verkopen. De viool, een Landolfia uit 1731, was vorige week gestolen in Apkoude. Toen de twee mannen de viool te koop aanboden bij een vioolbouwer in Den Haag, kreeg hij argwaan, zegt de politie. Die heeft die man aan de praat gehouden, heeft ondertussen de politie gewaarschuwd. De agenten waren snel ter plaatse en konden dus een 22- en een 15-jarige Hagenaar aanhouden. die het bezit waren van een van de drie gestolen violen. Ja, deze viool die vertegenwoordigt een waarde van enkele honderdduizenden euro's. Je kunt zich voorstellen dat de eigenaresse in Apkoude natuurlijk enorm blij is dat ze dit exemplaar terug heeft. Maar twee andere violen die bij dezelfde inbraak waren gestolen, zijn nog zoek.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 Het weer nevelig, een periode met regen of motregen. In het noordoosten vanavond en vannacht mogelijk natte sneeuw. In het zuidwesten en zuidig gaat het stevig waaien uit west tot noordwest bij minimaal rond 4 graden. In Groningen komt de wind uit het oosten en vriest het in de loop van de nacht. Morgen overdag vrijwel droog met soms wat zon bij 1 tot 7 graden. En Kees Kwaks gaat het al wat beter op de A58? Nee, nee, dat gaat het zeker niet. Vanaf Breda naar Eindhoven, dat is wel een probleem. Tussen de afrit Hilvarenbeek en de Oorschot staat 8 kilometer door een ongeluk. De rijbaan is dicht, verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar kan beter omrijden vanaf knooppunt De Baars via Dan Bos. Ook aan de andere kant van de vangrijheid is het verkeer er behoorlijk last van. Tussen Best en Moergestel staat 8 kilometer. Wat valt nog meer op? Nou, de A10 vanuit de knooppunt Watergraafsmeer naar het knooppunt De Nieuwe Meer. Een ongeluk bij de afrit Rai. Dat levert 2 kilometer file op en een afgesloten rechte rijstrook. Het is ook mis op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Elden. 5 kilometer. Dankjewel Kees, ik spreek je zo. En Nijmar zorgt voor goals bij Barcelona, maar ook voor problemen. Hoort u zo. Warme winterweken bij Alping. Nu 15% voordeel op het Alpingassortiment.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 Je hoort dat ze willen hun eigen leider, Klitschko. Het LOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Ik heb contact met Dirk Smits van Ooijen... consultant voor het Nederlandse bedrijfsleven in Kiev. We hebben meneer Smits van Ooijen al vaak gesproken. Meneer Smits van Ooijen, goedemiddag. Goedemiddag. Uw kantoor is vlakbij het onafhankelijkheidsplein. Vanochtend spraken we al, gisteravond ook. Uh, ja. Heeft u uw kantoor veilig kunnen bereiken en weer verlaten? Ja, uh, vandaag ging het prima. Het kantoor was bereikbaar en ondanks de onrustige situatie uh, vlakbij kon ik er in en eruit zonder problemen, gelukkig. Ja, gelukkig. Hoe is het er nu? Nu is het uh, uh, onveranderd. Uh, de demonstranten staan er nog. Maar ze hebben een soort wapenstilstand gesloten met de oproerpolitie uh, op uh, aanbrengen van Vitalik Litschko, de oppositieleider, omdat... Hij uh, heeft duidelijk gemaakt dat hij nog een poging gaat doen om met de president te praten. om te kijken of er een oplossing uit te werken is. En die wapenstilstand die geldt tot 8 uur vanavond. Het is 7 uur Nederlandse tijd. Mm -hmm. En. Uh, nou, dan is het afwachten wat er uit het gesprek komt uh, van. Uh, het Politico met de president. Hij heeft beloofd om daar verslag van te doen op dat plein. En, en dan. Yeah. Ja, dan hoop ik dat hij iets goeds te melden heeft aan de demonstranten daar. Ja, wat dat dan ook mogen zijn. Want ik kan mij voorstellen dat in de aanloop naar zeven uur Nederlandse tijd... die spanning toeneemt daar in Kiev. Ja, die spanning die, die, die neemt toe. Die is de afgelopen dagen enorm toegenomen. Uh, gisteren was er ook een gesprek tussen de oppositieleiders en, en de president. En dat leverde niets op. En daarna... Uh, was de frustratie en de woede... en ook bij deze oppositieleiders... die tot nu toe altijd geprobeerd hebben... om de demonstranten rustig te houden... en, en te benadrukken dat alles vreedzaam moet gebeuren... was duidelijk uh, leesbaar. En toen is er ook een ultimatum uitgesproken aan de president... dat hij voor vanavond uh, met iets concreets moet komen. Omdat ja, het geduld raakt op... en de mensen zijn moeilijk in de hand te houden. En de oppositieleiders die vinden ook dat er iets moet gebeuren... Ja. Dus als deze president niet wil luisteren, dan, uh, ja, dan kan er van alles gebeuren. En waar denkt u dan aan? Dan denk ik. Uh, nou, dan zou het denkbaar zijn dat men pogingen gaat doen om het op te rukken naar het presidentiële paleis of naar het parlement. Want de rest Janukovic nog iets anders dan toegeven? Uh, nou, dat is iets wat, wat mensen al eigenlijk uh, anderhalve of twee maanden bezighoudt. Uh, het probleem in het begin was eigenlijk niet zo groot. Het ging om de uh, verdragen met de EU die uh, Janukovic niet wilde tekenen. Uh -huh. Dat was eigenlijk al min of meer uh, geaccepteerd. Er waren nog een paar demonstranten op het plein. En die werden toen in, in elkaar geslagen door de oproeppolitie. En toen is het eigenlijk losgebarsten. En ieder moment dat men dacht, oké, okay, nu, nu is het moment dat de regering een concessie doet en dan, dan houdt alles op... Uh, deed de regering eigenlijk het tegenovergestelde? En maakte de situatie erger dan hij al was? En mm. daardoor raakte men alleen maar bozer en gefrustreerder. Goed. Nou, Dirk uh, Smits van Ooy. ik ben blij dat u ons weer te woord heeft kunnen staan. Dat doet u voorzichtig daar? In Kiev. Ik praat door over de situatie in Kiev. En dat doe ik met Gerben Jan Gerbrandy, Europarlementariër voor D66, met Oekraïne in de portefeuille. Uh, meneer Gebrandi, eventjes naar het laatste wat we hoorden van meneer Smits van Ooyen. Namelijk dat hij het, ja, toch de ervaring en het gevoel heeft... dat de regering Janukovic, uh, dat Janukovic zelf vooral onvoorspelbaar, zich onvoorspelbaar gedraagt. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, daar maken we me op zich wel zorgen over. Uh, aan de andere kant uh, is hij ook weer niet zo heel erg onvoorspelbaar geweest. Uh, dat hij nu toch met de oppositie is gaan praten... Dat komt ook omdat uh, zijn positie uh, ook weer niet zo heel erg sterk is. Um, omdat de, de troepen die hem verdedigen, die hebben eigenlijk helemaal geen zin om tegen die eigen bevolking in te gaan. Um, en dat maakt het natuurlijk voor Janukovic moeilijk. Dat als Klitschko, zoals hij gisteravond deed, oproeg om de aanval in te zetten, en dat zei hij letterlijk... Ja, dan, uh, dan kan het nog wel eens zijn dat die uh, ordentroepen... dat die de kant van de oppositie kiezen. En dan is zijn positie natuurlijk nog slechter. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant, de kant, als we kijken naar de oppositie... Uh, die is sterk verdeeld, hè? Ja, en dat, dat is natuurlijk ook het grote probleem. Er is niet één uh, door iedereen geaccepteerde oppositieleider... met ook politieke ervaring. Uh, de oud-bokser is nog maar de vraag op het moment dat hij het, uh, dat, dat hij het voor het zeggen zou hebben... Uh, of hij politiek daar ook toe in staat is. Dus dat, dat maakt het inderdaad heel moeilijk. Je merkt ook dat mevrouw uh, Timoshenko vanuit de gevangenis... ook probeert om met haar vijand Janukovic uh, af te rekenen... door ook weer op te roepen tot, uh, tot extra verzet. Hm. Dus dat maakt de situatie er niet makkelijker op. En hoe is het dan voor u om als europarlementariër... Uh, om met de oppositie in gesprek te gaan? Nou, dat, dat is ook moeilijk. Uh, ik ben wel blij met wat de Europese Commissie vandaag heeft aangekondigd. Dat commissaris Fule uh, uh, snel naar de Oekraïne gaat... om te proberen een bemiddelende rol te spelen. Dat is ook door Janukovic uh, geaccepteerd. Ook uh, commissaris Ashton, die, die vertrekt daarna. Alleen het is natuurlijk de vraag of de Europese Unie in staat is... omdat ze toch partij zijn in dit conflict. Om mm -hmm. echt uh, tot een... Uh, tot een deal te komen met Janukovic en de oppositie. Dus het kan zijn dat er op termijn ook nog andere bemiddelaars. die een wat neutralere positie ja, hebben nodig. Ja, is het überhaupt wel verstandig dat de Europese Unie. of iemand van de Europese Commissie. daar zijn gezicht laat zien? Is dat niet olie op het vuur? Want daar is het allemaal om begonnen. Nou ja, dat, dat denk ik niet. Omdat uh, een groot deel van het land. ongeveer de helft in het Westen. die wil dolgraag. Uh, meer toenadering naar Europa. Janukovic wil dat nog niet eens zozeer niet... omdat hij daar hele andere politieke denkbeelden over heeft... maar omdat zijn persoonlijke belangen... en die van zijn armen, vooral de, de oligarchen, um, ja, die, die worden daar ook niet mee gediend. Ja, die liggen in termijn. Rusland, kan ik mij zo voorstellen. Ja, die, die zitten veel meer richting Rusland. Die zijn ook niet zo gebaat bij de rechtsstatelijke eisen van Europa... Dus da daar zit voor Janukovic natuurlijk het grote probleem. Ik kan mij voorstellen, als daar een, een neutrale bemiddelaar met gewicht uh, in staat is, om uh, misschien wel een, een uh, ja, elegante uitweg voor Janukovic te vinden, waarbij er toch versneld verkiezingen kunnen plaatsvinden. Ja. Want dat, dat lijkt me toch wel het enige waar de oppositie mee akkoord kan gaan. En heeft u dan iemand op het oog, meneer Gebrandi? Nou, het moet in ieder geval iemand zijn die, die uh, de regio goed kent. Russisch spreekt, uh, het kan een oud politicus zijn, het zou ook iemand uit het bedrijfsleven kunnen zijn die daar uh, waarschijnlijk zijn sporen heeft verdiend. Omdat uh, Janukovic denkt vaak ook als een, uh, als een ondernemer, uh, financiële belangen. Dus uh, je ziet dat respect voor ondernemers vaak groter is voor, uh, dan voor politici. Mm -hmm. Dus dat zou ook kunnen. Oké, okay. nou fijn dat u ons even te woord wilde staan. Gerben Jan Gerbrandy, Europarlementariër voor D66, heeft Oekraïne in zijn portefeuille. Verkeersinformatie, Kees Kwaks, die heb jij in je portefeuille. Klopt, en dan heb ik ook een behoorlijk lange file op de A58 uh, daar in portefeuille zitten. Uh, veel vertraging voor het verkeer richting Eindhoven. Zo'n ongeluk gebeurt bij oorschot. 8 uh, kilometer file vanaf de Afrit Hilvarenbeek. De rijbaan zelf is dicht, verkeer wordt dan nu langsgeleid via de vluchtstrook. Dat schiet niet echt op. Die niet wil aansluiten kan beter omrijden vanaf knooppunt De Baars. En die rijdt dan om via Den Bosch. Er staat ook een lange file vanaf Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moorgestel, 10 kilometer. En het laatste wat echt opvallend is in deze avondspits is de A6, muiden lelystad er is een ongeluk gebeurt bij Lelystad in de file vanaf Almere-Buiten-Oost, 7 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 6 uur het NOS Radio 1 Journaal. Vijftien minuten over vijf is het. Het is vandaag een beetje de dag ook van de, de raden en commissies. Want natuurlijk uh, het verhaal van de commissie Freins rond SNS Reaal. Maar er was nog een ander belangrijk rapport. Ouderen en gehandicapten die moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Van het kabinet. Maar volgens de Raad voor de Leefomgeving zijn er eerst nog wat hindernissen te nemen. Voordat dat ook echt kan. In de praktijk zoeken mensen nu al naar creatieve oplossingen... om voor hun hulpbehoevende ouders te zorgen. Zoals de familie De Waard in Nieuwegein. Dochter ging met haar gezin in het ouderlijk huis wonen. En voor vader en moeder werd een mobiele mantelzorgbungalow in de tuin gezet. Voor deze bewoners was het niet zo heel ingewikkeld... om een tijdelijke woning naast het eigen huis neer te zetten. Want het gaat om een boerderij met behoorlijk wat land... net buiten Nieuwegein. En dan is het ja eigenlijk een soort bungalow waar ik nu voor sta. Vierkant gebouwtje... Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Nou, het is een echt huis waar je binnenstapt. Een, ja. een ander beeld had ik toen ik hoorde dat ik naar een soort van wooncontainer zou gaan. Of gebruikt u dat woord ook niet? Nee, nee, nee. nee, nee. Het is toch echt een huis. <laughs> Huiskamer, gangetje. Hier hebben we zo de slaapkamer. De kasten zijn er apart ingemaakt. Dus dit is de ja. badkamer. Het is een aangepaste badkamer. Ja. Want uw vrouw is niet meer zo heel goed daar nee, benen. Nee, nee. Je hebt de Parkinson. En dat is toch een ziekte. Ja, die gaat door. Mevrouw ja. de Waarts, nu moesten uw ouders wennen... aan een toch behoorlijk kleiner huis dan ze hadden. Uh, maar ja, u moet er nu opeens aan wennen... om dag en nacht naast uw ouders te wonen... en ook voor ze te zorgen. Ja, nou, daar hoef ik niet zo aan te wennen. Want uh, we kunnen het goed met elkaar vinden. Dat is natuurlijk al een, een pre op zich. Maar we hebben natuurlijk ook allebei onze eigen woning. En mijn ouders hebben er ook bewust voor gekozen... om deze woning bijvoorbeeld met de blinde muur naar ons huis te zetten. Dat je ook allebei toch je privacy hebt... En ik denk dat dat belangrijk is als je naast elkaar woont. Je zorgt voor elkaar, want het is van twee kanten, wil ik wel benadrukken. Mijn ouders passen ook op mijn kindjes. Maar uh, dat je ook je eigen leven hebt. En... Is het voor iedereen weggelegd? Nee, je moet de financiële middelen hebben. Want op dit moment is het nog zo dat je het huis vaak uh, kopen moet. Je moet een ruimte hebben, want je kunt niet in iedere achtertuin zo'n woning neerpoten. En uh, ja, je moet een kind hebben die uh, wil dat zijn ouders ernaast wonen. En jij moet naast dat kind willen wonen, heel praktisch gezegd. Hoe duur is zo'n huis? Dat moet ik even aan u vragen, want u bent natuurlijk de koper, meneer Reineveld. Ja, dat ja, huis, het zat on, om en nabij de 150.000. Ja. Maar als dat helemaal stond, kwam er nog wel eens wat 20 bij. Ja. Dus dan weet u het wel, dat is niet mis. Het keukenblad is te verstellen, je drukt op een knopje en u ziet, hij gaat naar beneden. Stel, de een is rolstoelvangelijk, de ander niet. Ja, dan is dat een verschrikkelijk handige functie. En ja, het zit er gewoon standaard in. Ruud Dirksen is van pas aan de organisatie die dit huis heeft verkocht en neergezet. Heeft u nu nog te maken met obstakels waardoor u denkt ja, het zou veel makkelijker op nog grotere schaal in Nederland kunnen worden gerealiseerd. Ja, het eerste obstakel wordt op dit moment geslecht. Dat is op dit moment is nog een bouwvergunning nodig en er ligt in de Tweede Kamer nu een regeling voor dat het helemaal vergunningvrij gaat worden aan en bijbouwen ten behoeve van mantelzorg. Dat zou heel veel schelen. Uh, en de tweede is, uh, op dit moment is de bulk van de woningen zoals wij ze geplaatst hebben... is gekocht door de bewoners. Dus het is lang niet voor iedereen weggelegd. Het is lang niet voor iedereen weggelegd. Terwijl als deze woning in huur beschikbaar zou komen op grote schaal... we hebben er nu een aantal die wij aan woningbouwverenigingen hebben verkocht... en die hem verhuren als soort verplaatsbare aanleunwoning. Als die veel grotere schaal in verhuur... dan weet ik zeker dat wij er heel veel meer gaan neerzetten. Wat je nu ziet, er wordt heel veel geld bespaard in de AWBZ, in de langdurige zorg. Als daar een klein stukje van dat geld naar woningbouwverenigingen bijvoorbeeld zou worden overgeheveld... om daaruit de verplaatsingkosten van dit soort woningen te betalen... Uh, dan zou uh, die huur heel snel goed realiseerbaar kunnen zijn. Wat zijn daar objectieve cijfers van? Hoeveel goedkoper is het voor uh, de overheid dat meneer en mevrouw hier wonen... en niet in een verzorgingshuis ja. of op termijn in een verpleeghuis? Er is een aantal jaren geleden, de eerste tien woningen die wij hebben neergezet... is in opdracht van het ministerie van VWS vergeleken. Wat heeft het, het, de overheid gekost... Uh, nu die mantelzorgwoningen staan... en wat was voor deze mensen het alternatief geweest? En daar heeft dat onafhankelijke bureau van geconcludeerd... per woning uh, 35.000 euro per jaar dat dit bespaart. Dat zei Ruud Dierksijs van Passaan. Hij sprak met de verslaggever de Karin Alberts. Er staan in totaal zo'n 80 mobiele mantelzorgwoningen in Nederland. In tuinen, vermoed ik dan. Uh, wanneer uh, ga je maar anderhalf uur trainen? Wanneer ga je dan... Maar een uurtje trainen, maar wel met een hoge intensiteit. En... Doseren, die training. Dat zei Frank de Boer over de blessures bij zijn Ajax twee jaar geleden. Dat zijn de topvoetballers. De fysiotherapeuten slaan vandaag alarm vanwege een blessuregolf... onder amateursporters. Dat gaat dus over u en mij. Hoort eens zo dadelijk meer over. Is naar Engeland, want daar is een heftige discussie... gaande over de televisieserie Benefit Street. Laten we even luisteren. Unemployed. Unemployed. Unemployed. You see this street here? James Turner Street was one of the best streets. Unemployed, unemployed. No? one of the worst. Unemployed, unemployed, unemployed. U hoorde het. Het is een televisieprogramma over een straat in Birmingham waar bijna iedereen werkloos is armoedeporno, volgens De één. Maar voor minister Ian Duncan-Smith ook het argument... om de Engelse welvaartsstaat is flink om de schop te nemen. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Ben jij een kijker van deze serie, Arjen? Jazeker. Uh, elke maandag is hij te zien. We zijn inmiddels bij de derde aflevering. Ja, het gaat over de James Turner Street, een achterstandswijk... In Birmingham Een jaar lang volgen de documentairemakers, de inwoners van deze straat. Ja, en Je hoorde het al een beetje aan de intro. Hè. Je krijgt meteen de indruk, niemand in deze straat heeft werkt. Maar dat heeft meteen al de meningen in het land op scherp gezet. Critici zeggen, ja, die documentaire maakt een karikatuur van mensen met een uitkering. Dit is, zoals je al zei, pure armoede, porno... En er is ook verder kritiek op de indruk die het programma wekt... dat bijna iedereen in de straat een uitkering heeft. Eén van de inwoners zegt dat slechts 5% van de straatbewoners een baan heeft. En dat cijfer zie je vervolgens die hele serie herhaald worden. Maar uit de harde cijfers van de gemeente... ja, er komt er wel een iets ander beeld naar voren. Daaruit blijkt dat eh, 40% van de straatbewoners een baan heeft. Ja, er zijn veel werkelozen of mensen die in de ziektewet zitten in deze straat. Maar dat zijn er toch wel minder dan het aantal werkenden in de straat. Dat is de kritiek, maar er zijn er genoeg die zeggen... dit laat nu precies zien wat er mis is met ons land. Er zijn te veel mensen met een uitkering... die helemaal niets doen om aan het werk te komen. Nee, maar ook helemaal geen perspectief meer hebben. De minister van Arbeid en Pensioenen gebruikt dit programma vandaag... als het voorbeeld voor het falen van de welvaartsstaat. Vertel eens. Ja, hij, nou, hij noemt Benefit Street niet letterlijk in zijn toespraak... maar maakt wel impliciete verwijzingen. Hij zegt, eh, er zijn te veel mensen met een uitkering... die in de armoedeval zijn beland. Hè. Er gaat geen enkele prikkel uit van ons huidige systeem... om mensen weer aan het werk te krijgen. Nou, dat kan... Dat kan zo niet langer. Uh, wat hij letterlijk zegt, het kan niet zo meer zijn... dat je voor niets een uitkering krijgt. Hè. Je moet er wat voor doen. Uh, ga solliciteren of laat je omscholen. En als we dit systeem niet veranderen... Ja, dan zullen hele stedelijke gebieden in ghetto's veranderen... die bevolkt worden door langdurig werkelozen. Is het zo makkelijk inderdaad om een uitkering te krijgen? Makkelijker dan in Nederland, al moet ik er meteen bij zeggen... dat de hoogte van een uitkering hier een stuk lager is. Dus hier moet je echt zien rond te komen van een uitkering van 60 euro per week. Niet veel dus... Maar ja, in Groot-Brittannië maken ze bijvoorbeeld geen onderscheid tussen een bijstands- en een WW-uitkering. Ja, een WW-uitkering in Nederland is afhankelijk van hoe lang je gewerkt hebt, wat je salaris was. Nou, dat bestaat hier dus niet. Dus iedereen zonder werk eh, kon tot voor kort een uitkering aanvragen zonder dat daar voorwaarden tegenover stonden. Ik zeg tot voor kort, want de regering heeft het afgelopen jaar de regels wel degelijk aangescherpt. We hoorden ook die minister... de overheid zal alleen maar strenger worden de komende jaren. Hmm. Wat betekenen die maatregelen dan voor bijvoorbeeld de bewoners... van Van de Benefit Street? Dat het veel moeilijker zal worden om een uitkering aan te vragen. Zo ligt er een voorstel op tafel om iedereen die jonger is dan 26... het recht op een uitkering te ontnemen. Jongeren hebben nu al het recht... Uh, op huursubsidie verloren. Mensen moeten ook meer doen voor een uitkering. Hè. Er zijn er al allerlei projecten... waarbij werkelozen een tijd lang voor niets... voor een bedrijf moeten werken... om zo meer ervaring uh, op te doen. De voorstanders zeggen... Uh, alleen zo haal je deze langdurig werklozen uit die armoedeval. Ja, de tegenstanders die vinden de maatregelen veel te ver gaan. Veel gezinnen uh, zullen in diepe problemen komen... door de hervormingen. En Zij zeggen ook... Kijk eens naar grote delen van het land en denk dan aan het noorden van Engeland en de steden als Birmingham. Ja, daar is gewoon geen werk. Daar is het heel moeilijk om aan een baan te komen. Dus hoe kun je werklozen stimuleren te gaan werken als er dat werk gewoon niet is? Dank je wel, Arjen van der Horst. Sport. Ziva Messi, Fabregas. Ja, Golden de Neymar. Dat is het eerste doelpunt van de Braziliaan Neymar voor Barcelona. Dat zal de voorzitter van de club destijds veel plezier hebben gedaan, vermoeden wij zomaar. Maar nu is diezelfde Neymar de ondergang van de voorzitter, Sandro Rosel. Vanavond op een speciale bestuursvergadering zal hij namelijk zijn vertrek bekendmaken, zo is de verwachting. Onze correspondent in Barcelona, Edwin Winkels. Edwin, waarom stapt Rozel op? Wat is er aan de hand? Uh, het probleem is dat uh, hij veel meer uh, aan de familie Neymar zou hebben betaald voor de transfer naar Barcelona dan hij zelf ooit bekend heeft gemaakt. Er is uh, een paar maanden geleden een socio, een lid van Barcelona, heeft een aanklacht ingediend bij Justitie. Van, ja, er is uh, officieel 57 miljoen euro betaald voor Neymar aan, uh, aan Santos, de club in Brazilië waar hij speelde. Uh, maar waar, uh, waar is dat geld werkelijk heen gegaan? En toen bleek dat uh, van die 57 miljoen slechts 17 naar de club gingen. En 40 miljoen naar een uh, maatschappij die heet Nijmar en Nijmar. En dat zijn vader en zoon Nijmar. Dus die zouden al dat geld hebben opgestreken. En ja, dat, dat is in onderzoek. De rechter heeft in Madrid het gerechtshof heeft de aanklacht geaccepteerd. Gaat het verder onderzoeken. En zou binnenkort de voorzitter van Barcelona, Sandro Rossi, uh, al, of als getuige of als beklaagde kunnen, kunnen oproepen. En het schijnt dat Rosé dat wil voor zijn... ...en zegt van, ik ben het helemaal zat... ...nu treed ik af. Hm. Want heeft hij dit uit eigen zak betaald? Nee, absoluut niet. Het is Leuk, allemaal club, wel, geld van de club natuurlijk. Ja. En De club in, in, hier in Spanje, of in, bij Barcelona, is van de, van de leden. En Je moet al het geld wat je uitgeeft, moet je eigenlijk elk jaar verantwoorden. Uh, en als je daarover gelogen hebt, dan, dan, dan wordt je geloofwaardigheid minder. Hij zegt nog altijd dat, dat, dat het allemaal volledig eerlijk is gegaan. Uh, maar ja, dat dit hem te veel wordt, dat de doodsbedreigingen voor zijn uh, bij hem zijn terechtgekomen, bij de familie, bij vrienden van hem. En dat hem uh, dat allemaal niet waard is. En dan heeft hij, zucht, hij, geeft de voorkeur aan een stapje terug te doen. Alsof, ja. officieel heeft hij nog niet gezegd. Dat moet allemaal van vanavond dus uh, bekend worden. Ja. Maar hij zou tegen medebestuursleden hebben gezegd van uh, ja, dit heb ik er niet voor over. Ik doe een stapje terug en laat iemand anders het even overnemen. Ja. Maar hij zou hier nog wel door in de problemen kunnen komen misschien dus. Ja, als de rechter uh, het onderzoek doorzet... de rechter heeft gezegd dat hij geen haast heeft. Uh, dat, dat, dat hij misschien over een paar maanden... Rosé oproept. Dus iedereen verwachtte dat het allemaal nog wel een tijdje zou duren. Uh, maar ja... Hij, hij zelf schijnt het helemaal zat te zijn. En... Inderdaad, hij zal moeten verantwoorden. Barcelona heeft wel alle documenten overlegd. van alle contracten met Nijmaar, et cetera. Maar de rechter ziet daar nog altijd indicaties van. van mogelijk uh, verduistering van, van geld van de club. Hm. En dan heb je als, als voorzitter natuurlijk een groot probleem. Ja, en Nijmaar zelf? Die voetbalt en, uh, heeft er ook nog niks over gezegd. De, de, de familie ook niet. Die zijn ook verder niet aangeklaagd. Ja, die hebben het geld ontvangen. Uh, het zijn een beetje duistere contracten ook, als je het ziet. Sommige zijn al bekend geworden, ook in de, in de Spaanse pers. Uh, maar hij, hij voetbalt gewoon door. Alleen ja, de hele club hier staat op, uh, staat op stelten natuurlijk. Ja. Van een voorzitter die in principe tot 2016 voorzitter zou zijn. Uh, dan zou er even verkiezingen komen. En de verwachting is dat nu deze zomer al nieuwe verkiezingen zijn... En dus weer een enorme strijd om de macht hier ontstaat. Mm, dan moet ik meteen denken aan Johan Cruijff. Denk je dat zijn rol nu weer groot wordt? Want hij lag niet zo lekker met José. Nee, absoluut niet. Het zijn geen grote vrienden. Uh, nou nou, nou moet, moeten we erkennen dat achter deze hele operatie van justitie... dat Cruijff daar voor één keer niet achter zit. <lacht> uh, dus altijd, het is onderzocht. Er zijn geen contacten gevonden tussen dat lid van Barcelona en Johan Cruijff. Uh, maar het is wel zo dat Barcelona de club altijd in twee kampen verdeeld is geweest. En dat nu Rosé zo ernstig beschadigd is en er nieuwe verkiezing komen. Dat dan weer het kamp Cruijff en de vroegere voorzitter Laporta, een vriend van Kruijf. Dat die waarschijnlijk wel weer in actie zullen komen om, uh, om bijvoorbeeld deze zomer hier de, de macht te grijpen. Nou, dankjewel. Edwin Winkels vanuit Barcelona over de perikelen bij FC Barcelona en de voorzitter.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 Het is half zes, we gaan naar het NOS-journaal. Ewo jong. Jawel, politie en inlichtingendiensten houden er rekening mee... dat honderden extreem-linkse demonstranten naar Den Haag komen... tijdens de NSS, dat is de Nuclear Security Summit. Die wordt eind maart gehouden. Onder andere president Obama, president Poetin en bondskanselier Merkel... praten dan over de bestrijding van nucleair terrorisme. Bij politie, justitie en inlichtingendiensten zijn alle verloven ingetrokken. Het is de grootste veiligheidsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis. De Oekraïnse premier Azarov beschuldigt de oppositie van een poging tot staatsgreep. Bij demonstraties zijn de afgelopen dagen zeker drie betogers om het leven gekomen. Volgens Azarov is het door de onrust totaal onrealistisch om vervroegde verkiezingen te houden, zoals de oppositie eist.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 En in Den Haag zijn twee mannen aangehouden... die probeerden een gestolen viool te verkopen. De Landolfi uit 1731, met een waarde van 150.000 euro... was vorige week gestolen in Apkoude. En toen de twee mannen de viool te koop aanboden... bij een vioolbouwer in Den Haag... kreeg hij argwaan en waarschuwde de politie. Dat is het nieuws op dit moment. Dan gaan we naar het weer van dit moment. Daarvoor is bij mij Willemijn Huberg hier in de studio, Willemijn. Het weer van dit moment. Het is koud, het is nat. Blijft dat zo? En Dat blijft zo. Ja, bedankt. Ja. Dankjewel, ja. Willemijn. Hoe weer? Nee, dat trekt vanuit het westen opnieuw een neerslaggebied over het land... wat wat motregen oplevert. En ik kreeg vanochtend, of begin van de middag... al meldingen van wat natte sneeuw in het uh, oosten van het land. Maar ook Emmerloort uh, en ook Wolvenga en dan in uh, Friesland. Hmm. Nou, ik verwacht dat de komende uren ook nog wel een uh, beetje. De temperaturen zijn daar ook echt wel aan de lage kant... Dat neerslagbriet trekt vannacht weg. Dan volgt morgen, denk ik toch op de meeste plaatsen, een droge dag. Maar wel opnieuw veel bewolking. Ook best wel wat nevelig. Misschien een beetje mist. En alleen in het zuidwesten wat zonneschijn. Daar is het ook warmer dus? Daar is het ook wat warmer. De temperaturen daar zijn rond de 7 graden. Terwijl hmm. het in het noordoosten nou, denk, nipt boven het frispunt uh, uit, uh, uit gaat komen. Maar het is ook de wind he, die het koud maakt. Ja, moment. en die valt morgen eigenlijk best wel mee. Ik heb daar een zwak tot matige wind uh, boven land uh, staan. Dus die is, dat is eigenlijk niet echt... Een over naar huis uh, te schrijven wat dat betreft. Ik denk dat zaterdag dan weer een andere dag gaat worden. Dan opnieuw een regengebied. Um, met opnieuw in het noordoosten kans op wat. Uh Natte sneeuw, ja, en daarna wordt het een beetje onzeker. Dus daar ga ik nu nog maar in Zeg maar niks op meer. Dankjewel, Willemijn Hoeberg. Door naar Kees Kwaks voor de verkeersinformatie. Waar staat het nog vast, Kees? Uh, nou, vrij veel plaatsen toch, Lara. 50 files, 175 kilometer bij elkaar. Opvallend een ongeluk op de A7 Dam bij Pummerend Zuid is de rechte rijstrook dicht. Daar staat 5 kilometer file achter. en wat langere files vanavond op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. 7 kilometer. Vanaf de Afrit Berkel en Rode reis tot aan Delft-Noord. En de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond. Dank kilometer. Dankjewel Kees, tot straks. En zo dadelijk, Jan Vrijns, een van de opstellers van het rapport over SNS Reaal, in de studio. Blijf luisteren. Hey, ZZP'er. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro? Goede raad van UPC Business. Ga naar Access for All zakelijk. En dan naar upcbusiness.nl.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 Het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank faalden bij het toezicht op SNS Reaal. Ze reageerden niet daadkrachtig en te laat op de problemen bij de bank en verzekeraar. Dat concludeert een commissie die onderzoek deed naar de nationalisatie van SNS. Die nationalisatie kostte de staat 3,7 miljard euro. In de studio Jan Frijns, een van de opstellers van het rapport. Meneer Frijns, goedemiddag. Goedemiddag. Harde kritiek op het functioneren van het ministerie en de Nederlandse Bank. Um, ik hoorde minister Dijsselbloem al reageren en zeggen... dat een, dat zat in de rolverdeling en de afstemming... tussen elkaar, het ministerie en de Nederlandse Bank. Zijn zij door deze fouten mede verantwoordelijk... voor de ondergang van de bank? De ondergang van de bank had alles te maken met uh, verkeerde beslissingen... die genomen zijn in periode 2006-2008 met name de aankoop van property finance... en uh, iets kort, iets uh, daarna de acquisitie van Zwitserleven... die een enorme kapitaaluitgave van sns verde. Mm -hmm. De eerst verantwoordelijke daarvoor zijn natuurlijk de Raad van Bestuur... en de Raad van Commissarissen van sns Real zelf. Wat we wel constateren is dat we het naar de normen van nu... maar in feite ook naar de normen van toen... onverantwoord vind, vonden dat DNB... Die toestemming gaf voor deze belangrijke aankoop. Ja. En dus, daarmee in feite deze, ja, deze ondergang uh, niet hebben kunnen tegenhouden. Dus ook mede verantwoordelijk voor de ondergang van de bank uiteindelijk. Want die toezichthouders zijn er niet voor niets natuurlijk. Nee, het, het goede nieuws is wel dat de toezichthouders uh, al... Uh, een paar jaar geleden duidelijk hebben aangegeven... in een zelfanalyse wat fout gegaan is. Eh, hebben ook toegegeven dat het toezicht toen niet adequaat was. En ze hebben sindsdien wel een heel aantal maatregelen genomen... om dit soort zaken te voorkomen. Mm -hmm. Dus in zekere zin is het wel... Het is natuurlijk een, een belangrijke conclusie van het rapport... maar het is ook wel een beetje een, een oude koe uit de sloot halen. Ja, maar voorkomt u dan dat die koe ooit nog in de sloot komt? Is het, is het systeem inmiddels zo ingericht dat... Dat nooit meer hoeft? Nou, nooit meer, dat, uh, dat zou ik niet durven zeggen. Uh, ik denk wel dat het toezicht uh, duidelijk uh, strakker is, uh, proactiever is. We hebben wel wat kritische opmerkingen gemaakt... bij het, uh, de koppeling van het meenemen van een macro risicoanalyse in het micro-toezicht. Uh -huh. Dat zou wat ons betreft beter kunnen. De, de scheiding tussen de functies van meneer Knot en meneer Zijbrands? Ja, waarvan we zeggen dat daardoor worden de... De, de kwaliteiten die de DNB absoluut heeft als het gaat om het onderkennen van risico's in de financiële markten, in, in de omgevingsanalyse, uh, onvoldoende uh, in de structuur althans uh, meegenomen in het toezicht op individuele instellingen. Maar die structuur is juist aangepast naar aanleiding van alle problemen. Ja, nou ja, ja dat, dat is, hebben ze dan niet goed gedaan, meneer Freins. Dat is toch de conclusie die wij getrokken hebben. Ja. Dus ja. dat moet weer teruggedraaid worden? Nou, het zou wat goed stelt u voor? Het zou goed zijn om daar nog eens heel goed naar te kijken, ja, absoluut. Ja, maar dat, dat is toch vreemd dan, meneer Vrijns... dat na alle problemen uh, er een nieuwe structuur bij de Nederlandse Bank ontstaat... en u nu concludeert, nou weer een onderzoek... dit kennen naar uh, de nationalisatie van SNS-Reaal... dat die, juist die structuurwijziging niet op, niet in orde is, dat dat niet werkt. Ja, uh, de commissie De Wit, he, die zijn buitengewoon indringend onderzoek heeft gedaan... naar het uh, toezicht uh, op financiële instellingen naar aanleiding van de bankencrisis... concludeerde, net als wij dat de samenhang tussen macro-toezicht, macro-analyse en micro-toezicht beter moet. Uh -huh. En heeft dus uh, heeft, heeft dat als belangrijke conclusie neergelegd. Dezelfde conclusie die wij trekken. Uh, de conclusie om dan maar de structuur aan te passen zoals nu gebeurd is, uh, is niet door commissie de wet getrokken. Dat is een, een latere conclusie geweest en die was ingegeven, met name om de president van de Nederlandse bank uh, niet onmiddellijk in, in, in moeilijke toezichtsdossiers te te trekken. Mm -hmm. dus dat automatische escalatie naar de president niet nodig was. Dat laat onverlet dat de president een verantwoordelijkheid heeft en eigenlijk de directie van de Nederlandse Bank als college de verantwoordelijkheid heeft voor het hele financiële stelsel. Ja. En als er een individuele instelling bedreigend is voor het hele stelsel, dan is dat een collegiale verantwoordelijkheid van de directie van de Nederlandse Bank. Met de heer Knot als voorzitter. Ja, dus die zou daar... Een, een, belangrijke verantwoordelijkheid rol, voor moeten dragen. Een, een belangrijke rol in moeten spelen. En naar buiten toe ook, zeker in zijn adviezen aan de minister... de eindverantwoordelijkheid voor moeten nemen. Goed. Um, even een paar opvallende feiten uit uw rapport. Uh, Rabobank heeft overwogen om uh, SNS over te nemen. Waarom is dat niet doorgegaan? Dat is uh, geen feit die, die, die in ons rapport staat. Dat uh, de... In feite is, zijn natuurlijk een hele hoop mogelijkheden onderzocht om de problemen. die er bij sns reaal waren, op te lossen. zonder dat dat uh, betekende dat de overheid zich daar vergaande mee moest bemoeien. zonder dat uh, dat geld zou kosten van de belastingbetaler. Uh -huh. uh, nou, dat geeft meteen aan waarom het niet doorgegaan is. Dat het, de problemen waren al te groot om op te lossen zonder hulp van de overheid. Ja. Oké, okay, dus, dus ja, via de Rabobank zou dat ook niet meer gelukt zijn. Dat wou je maar zeggen. Maar die hadden dan uh, enorme problemen moeten overnemen. En ik begrijp dat ze daar geen zin in hebben. Nee. En ik begrijp ook dat de bank... Uh, werd op 1 februari genationaliseerd... maar dat de minister daar uh, weken eerder al toestemming voor had gegeven. Nee, Hij hield er dus rekening mee dat de staat de bank zou moeten redden. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Uh, vanaf het begin af aan is de discussie geweest uh, uh, welk, uh, welke oplossingsrichting is mogelijk. En in het rapport is ook... Heel uitgebreid en gedetailleerd beschreven. De, de, de zoektocht naar oplossingen. Uh -huh. En eh, pogingen om het op te lossen in de private sfeer. Dus zonder dat je moest overgaan tot nationalisatie. Het oh, okay. eh, ergens... waren scenario's. Nou ja, nee, het waren oplossingsrichtingen die ook heel gedetailleerd zijn onderzocht. Geleidelijk aan werd duidelijk, en het werd heel, heel duidelijk in, in december 2012... dat dat hoogstwaarschijnlijk niet ging lukken. En ja, dan bleef er maar één oplossing over. Dat was toch nationalisatie. Mm -hmm. Helder. U zei het al uh, aan het begin van ons gesprek... dat uh, de voornaamste verantwoordelijkheid natuurlijk ligt bij de bestuurders van de bank. Uh, daar gaat dit rapport niet over. Maar neem toch aan, u heeft ja, nu alle... Feiten op een rij voor uzelf, um, in het rapport ook omschreven. Wat, wat is uw idee over wat daar zo mis is gegaan onder de bestuurders? Mam, nou, uh, als u mij. Want dit is geen onderwerp van ons onderzoek. Maar nee, dat begrijp ik. Als u mij ja. de vraag stelt, dan is dat toch met name de, de, de weinig kritische tijdgeest op dat moment. In, in de periode 2006, 2008 leefden we toch in, in de financiële markten in, in een soort roes, in een, in een, in een bubbel. Uh, en in die euforie zijn beslissingen genomen waarvan je je nu afvraagt: hoe hebben mensen in godsnaam zoveel risico's kunnen nemen? En, en, en, dat en, is, en heeft u die ik, vraag ook voor uzelf beantwoord? Uh, nou. Wie, het antwoord is dus: eh, hoe voorkom je dat, dat we dat in dit soort euforische situaties. Eh, het hoofd, het verstand verliezen. Nou, en dan kom je toch weer op de vraag: eh, op het belang van, wat ik al in het begin heb gezegd, het belang van macro-toezicht uh -huh. naast het micro-gebeuren. Want op individueel niveau lijken die beslissingen allemaal heel verstandig. Want Jantje doet het ook en Bank B doet het ook en we moeten wel mee. En als je het allemaal optelt en van een afstand bekijkt, denk je: we zijn met z'n allen knotsgekkend worden. En het is nou juist de taak van, van de toezichthouder... dus in zijn rol als toezichthouder op het geheel... om daarop te wijzen en zo nodig daarop in te grijpen. Maar dan grijp je dus veel minder in op het niveau van individuele banken... maar dan grijp je juist in op de, op de steeds zich verder ontwikkelde bubbel... in de financiële markten. En die zijn het meest bedreigend. Jan Frijns, fijn dat u ons te woord wilde staan. Oké, okay, dank u. Ik zou het met u hebben over de blessuregolf in Nederland. Onder u en mij, een sport, eh, amateurgroep van eh, amateursporters... veel goede voornemers sneuvelen door al te grote ambities. Dat wist u natuurlijk ook wel. Maar het genootschap van fysiotherapeuten... waarschuwt daar vandaag ook nog eens voor te fanatiek sporten... levert blessures op. Verslaggever Roel Pauw ging op bezoek naar volhouders en afvallers. Fit van Venendaal, Marissa Heikamp. Hebben jullie veel nieuwe aanmeldingen gehad? In ja. het nieuwe jaar? Oh, ja, superveel. Ja? We hebben ook nu een actieperiode, daar komen ook wel wat mensen op af. En die actie luidt, trainen voor nog geen tientje per maand? Ja. Precies. Hoe lang bent u nou aan het sporten, meneer? Dit is de tweede keer. Hoe gaat het? Nou, ja, gaat goed, ja. U leeft zich uit op, uh, hoe heet zo'n ding ook weer? een cross-trainer, hè? Ja, geloof ik wel, ja. Geen pijntjes, geen... Uh... Nee, alleen ik was uh, daar uh, tegen zo'n bodybuilder uh, bezig, maar dat uh, ging niet. U probeerde hem bij te houden? Nee, ik probeerde hetzelfde uh, te presteren. Zo met krachttraining zo. Ja, die man die kwam hier elke dag. En ik eh, één keer, dus dan weet je wel wat er gebeurde. nou vertel? Bijna mijn arm uit de kom. verder gaat het wel. Ja, meestal is dat zo eind maart van januari. Dan dus heeft iedereen zijn goede voornemens voor 2014 gemaakt. En vervolgens gaan ze fanatiek aan de gang. Of zelfstandig met sporten. Of bij sportscholen. En zie je al die overbelastingspressures. Met pezen en peesaanhechtingen de praktijk binnenstromen. Ik zag op die papieren met die aanbieding ook staan: 9,95 per maand met begeleiding. Kun je dat dan nog wel waarmaken als er zoveel nieuwe aanmeldingen zijn? Absoluut. Wij hebben elke, elke ochtend tussen de 9 en 12 een instructeur op de vloer. En uh, s'avonds ook tussen 6 en 11. Dus kan je diegene altijd aanspreken. Plus je kan ook gebruik maken van een introductieles en dan loopt de instructeur met je mee en dan uh, aan de hand van wat jouw doelen zijn of uh, bepaalde blessures of kwaaltjes. Als je niet veel sport, is gewoon één keer sporten in de week en eens kijken hoe je lichaam erop reageert, is gewoon veel belangrijker dan dat je als een dolle aan de slag gaat. Ik las een mooie vuistregel. Als je de dag na het sporten nog hetzelfde kunt als de dag voor het sporten, dan zit je goed. Als je... De dag na het sporten helemaal rondloop van de spierpijn ben je iets te hard gegaan. Nou, dat is een hele mooie vuistregel. En de andere vuistregel is ook, als je geen of weinig bewegingservaring hebt, vraag het even na en ga niet uh, zeg maar onvoorbereid beginnen. We krijgen de maandag de eerste les. Dus we doen het nu zonder begeleiding. Was we mooi. begeleiden elkaar. Ach ja, wat kan er ook misgaan, hè? Nou ja, tot last zijn. Of spierpijn, wat je. echt. Bewegen, sporten, is een goed... Alleen hoe je het uitvoert, dat is twee. wel de gang erin houden, natuurlijk? Hè? Ja, ik merk dat u telkens een beetje uit het ritme raakt door dat ja, gepraat. Weet je wat het is? Hij hey, vergeet nou ook te vertellen wat ik aan het doen ben. Oh ja. Dus dan moet ik hem eigenlijk. Ik even het programma opnieuw instellen. Dit zijn makkies. Ja? <laughs> Misschien moet u niet iets zwaarder doen dan. Nee. nee, dat ook niet. Er zijn bepaalde toestellen, dat moet je niet willen. Oké. Okay. Op zo'n apparaat hier. Dat is slopend. Dat noemen wij de moordenaar. Bouw het op. Rustig aan. En doseer het. U hoorde dat al eventjes ook van Frank de Boer in deze uitzending. Wijze sportadviezen kwamen van fysiotherapeut Hans Blom. De verkeersinformatie, Kees Kwaks. Het is toch een beste aanbodspits geworden, Lara. 190 kilometer ruim. Slechte, slechte omstandigheden. Het regent op veel plaatsen. Um, de A4 Antwerpen-Bergen-op-Zoom. Een ongeluk, daarom is het bij Bergen-op-Zoom. De linker rijstrook dicht... Bij Zaandijk op de A7 vanaf Zaandam richting Horen is nog ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht, staat file achter. De A13 Rotterdam Den Haag, 7 kilometer bij Delft noord. En tenslotte de A13 Den Haag richting Rotterdam, 6 kilometer van knooppunt Kleinpolderplein, zegt Kees. Ja. Hou jij een beetje van Duran Duran? Kus film? Ja. Lijkt me lekker. Nou, waar komt hij dan? Minuten voor zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De werkloosheidscijfers van vandaag. Um, ja, die vallen deze maand opnieuw tegen. Eerder hoorden we al dat er volop werk is voor cityminers... data-analisten, Zumba-instructeurs en app ontwikkelaars U hoorde dat van Bert van Sloten. Maar welke beroepen verdwijnen er? Nou, we houden ons hard vast. Trendwatcher, Bas van der Haatert en Bert. Niet schrikken. De radiopresentator en de presentatrice, ze staan niet in het lijstje. Er staan wel verrassende beroepen op die de komende tijd gaan verdwijnen. Op vijf, de accountant. Een um, accountant um, is voor mij een betere boekhouding. Het is misschien een beetje een schokkend beroep. Het is een, een beroep wat ontzettend goed verdient. Het is een, een beroep waar heel veel opleiding voor nodig is. Maar um, Oxford onderzoek van twee professoren... daar heeft laten zien dat het een redelijk makkelijk te automatiseren beroep is. Grappig genoeg. Want... Wat is er makkelijker te automatiseren dan cijfers? Einde dus van de accountant. Wat verdwijnt het nog meer? Op vier. Hallo? Nou, of u stoort, dat hangt, uh, hangt van de vraag af die u mij wilt stellen. Ja, ik gebruik uh, veel tandpasta. De telemarketeer is nu ook nog een beroep wat er zeker bestaat. Uh, nog wel een paar jaar zal bestaan. De nieuwe adviseur en de nieuwe telemarketeer is... Uh, een computer die ons beter kan helpen omdat hij over meer data beschikt... en ons nagenoeg net zo goed begrijpt als de mensen aan de andere kant van de lijn. De telemarketeer kan dus vervangen worden door de computer. En kent u dit geluid nog? Op drie. Um, een ander beroep wat al heel hard aan het uitsterven is... en nog verder zal gaan, de typisten. Ook die wordt overgenomen door de computer. En dit is de vrachtwagenchauffeur. Maar ook de taxichauffeur en zelfs de chauffeur van de online winkel... die worden overbodig. Op twee. De zelfrijdende auto komt eraan. Google heeft er al 10.000 kilometers mee afgelegd... zonder dat die een ongeluk heeft gemaakt. In 2020 is hij naar alle verwachting technisch zover. Dus 2025 zal de wetgeving ook wel zover zijn. Buschauffeurs, taxichauffeurs, tramchauffeurs... die zullen zich moeten omscholen, die zullen een andere kant op gaan moeten uh, met hun carrière. En dan met stip op 1. De winkelverkoper. Ja, meneertje. Full HD. Moet je eens van dichtbij bekijken. Deze is zo scherp. Dus dit wordt hem? Het winkelpersoneel. Ook daar zien we een duidelijk dalende trend. Denk alleen maar aan alle faillissementen. Free Record Shop, Cibol, boekhandel Polare. De oude selecties heeft het zwaar op dit moment. De online winkel is een opkomst. En de offline winkel voor heel veel producten gaat verdwijnen. Dus het winkelpersoneel en de verkopers die daarbij horen... zijn voor een groot deel ook een uitstervend beroep. Dat verdwijnt we allemaal. Tot zover de toekomende tijd. Terug naar de radio. Heerlijk. Bert van Sloten, dank je wel. Grote ster van het Colombiaanse voetbalelftal. Laatste nieuws wat zojuist binnenkomt. Radamel Falcao doet komend zomer niet mee aan het WK voetbal in Brazilië. De spits van AS Monaco heeft namelijk zijn kruisbanden gescheurd. Correspondent Kees Elenbaas vanuit Bogota, de hoofdstad van Colombia. Kees, hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Het gebeurde gisteren in de 41ste minuut... een bekerwedstrijd om de Franse beker... tegen een vierde divisieclub. Uh, Falcao die had net het eerste doelpunt gescoord voor Monaco. Een, een gestrekt been. Een die, uh, een foto die in alle Colombiaanse kranten uh, staat. Ja, Daar ging hij met enorm veel pijn met een brancard het veld af... In eerste instantie leek het nog mee te vallen, maar ja, vandaag kwam dus het, uh, het, het oordeel uh, ja, de kruisbanden gescheur, uh, gescheurd. En zijn dokter die hem, uh, die hem behandelt, die zegt dat hij wellicht zes maanden nodig heeft om weer te herstellen. Ja, ja, ja, dus dan zit een WK er natuurlijk niet in. Uh, de Nederlandse bondscoach, Ruud van Gaal, die noemde Volkaal vorig jaar nog een van de beste spitsen ter wereld. Kan je omschrijven wat hij voor het Colombiaanse voetbal betekent? Ja, nou je, je zei het zelf al, het is de grote ster. Uh, een ster uh, in opkomst die misschien nog niet eens uh, zijn top heeft bereikt. Uh, van Gaal is niet de enige. Er zijn anderen die zeggen dat hij op dit moment de beste spits uh, ter wereld is. Hij is de aanvoerder van het Colombiaanse uh, elftal. Nou, Colombia uh, die zit in, in groep C op de, op de WK. Ingedeeld met Griekenland, Japan en Ivoorkust. En uh, ja, ze hadden grote verwachtingen. Vooral uh, ja, door deze sterspeller Falcao. Hij zou hun wellicht, uh, werd er al gefluisterd, uh, um, naar het wereldkampioenschap leiden. Maar ja, uh, uh, een kink in de kabel. Nou. Een hele grote kink in de kabel. Colombia in ruil gedompeld, kan ik me voorstellen. Ja, dat kun je wel zeggen. Eh, het is zo, het, het, ze zitten nog in de ontkenningsfase. Hier wordt gezegd, waarschijnlijk gaat hij niet. Er is nog een klein sprankje hoop. Misschien is het een, over een paar maanden toch, eh, ziet het er beter uit. Maar ja, de buitenlandse media melden al, Falcao zal er niet bij zijn. Dankjewel, Kees Elenbaas. Nieuws heeft een nieuw geluid. Je moet je afvragen wat er niet gevraagd wordt. Je zei het net al, stinkt, maar beschrijf het even, wat trof u aan? De kraan gaat open, ga mee met de stroom. De nieuws -BV. met Willemijn V.